Denkend aan Holland, zie ik brede rivieren Traag door oneindig laag gaan, Rijen ondenkbare eilen populieren Als hoge pluimen aan de einde staan En in de geweldige ruimte verzong de boerderijen verspreid door het land, boomgroepen, dorpen, geknotte torens, kerken en olmen in één groot verband. De lucht hangt er laag en de zon wordt er langzaam, in grijze veelkleurige dampen gesmoord.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 Denkend aan Holland zie ik waar de papieren snel door begeerige vingers gaan. Rijen op koop waar geile batavieren als zedenbrekers op de kansel staan. En in de geweldige bankcatacomben, de tankerdollar en de krugerand, biljetten aantoonden die God de Mores, menten voor Olme in één groot verband. De lucht hangt er laag en de geest wordt er langzaam in parlementarische dampen gesmoord. En op alle terreinen is de stem van de koopman met zijn ethische krampen het meest aan het woord.